Vanochtend meldde Al Jazeera dat het leger iedereen in het ziekenhuis... een uur de tijd gaf om het gebouw te verlaten. Tot zo'n ontruiming is nooit opdracht gegeven, zegt het Israëlische leger. Het door Hamas geleide ministerie van Volksgezondheid in Gaza... zegt dat het merendeel van de patiënten en burgers in het Al-Shifa ziekenhuis is vertrokken. Volgens persbureau AFP meldt het Palestijnse ministerie... dat er nog 120 gewonden zijn achtergebleven, samen met een aantal couveuze baby's. De cijfers zijn niet onafhankelijk geverifieerd. Demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid betreurt het... dat hij op de foto is gegaan met een vertegenwoordiger... van de Afghaanse Taliban-regering. Het gebeurde vorige week tijdens een bijeenkomst in Den Haag. Kuipers ging op de foto met het hoofd van de Afghaanse Voedsel- en Warenautoriteit. De foto ging gisteren rond op sociale media. Kuipers zegt dat dat fout was en dat hij zich kan voorstellen... dat dat voor velen kwetsend is.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 Wanneer het lekker weer, is de natuur in lacht, lach. Op basis nooien het maag haar voor de dag. De meisjes maken stijve papeljantjes in de haar, haar. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Toen ze gaan naar het jongen, en vad die zegt je ja, verkeer. Ze vlacht de dilt, met brede zwier haar vlaaier ook omhoog. Maar botselen roep ze gilt, de zee zit in mijn ogen aan de zon.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 Someday he will. He's my secret passion. I gaze for hours at the house where he lives. You can't imagine the thrill that it gives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 Nou Jan.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 En, uh, vanuit, uh, vanuit Amsterdam is toen het initiatief genomen om in uh, Zandvoort uh, de Amsterdamse vakantiekolonie te stichten aan de Kostverlorenstraat. Dat was een voormalig hotel. Dat hele terrein daar, dat zou uh, in ontwikkeling genomen worden. Er zouden grote villa's gebouwd worden, et cetera. Nou, dat vond plaats in een slechte economische situatie en dat kwam niet van de grond. Het hotel is in 1882 volgens mij in gebruik genomen en in 1887 werd het verkocht en aan de, aan de, in gebruik genomen als Amsterdamse vakantiecolonie. En daarvoor al was een, een rijke dame uit Haarlem, die heeft op de Hoge weg een pand gehuurd en dat was het Haarlemse kindertehuis... Zeg maar, al die tehuizen en ook het badhuis voor minvermogenden. vermogenden, euh, nou, daar komen tegen relatief lage kosten, komen daar euh, dus verblijven. En euh, om die voorzieningen in stand te houden euh, ontving men giften, uh, er werden uh, concerten gegeven en de opbrengsten van al die activiteiten, die werden gebruikt om de exploitatie te kunnen dekken van die voorzieningen.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 Luisteraars even nadenken. Mocht u opmerkingen hierover hebben, of aanvullingen. of uh, heeft u misschien zelf nog in uh, Kijktuin gezeten? Uh, dan kunt u ons bellen 023 57 -30393. En dan gaan we nu naar de muziek luisteren. die dat is ook niet dode, want ik ben kent dat is helemaal Al wind de luxe vind ik de vrede dan heel het schadelbaar. Onderop en onder op op kamer, beneden rekenen het van Al is ook een wat voornamelijk, maar toch zing ik hier ook en hoogste van al Misschien is het zonder camera's alleen. Voor gisteren Die twee van zo twee van haar. Deze vrouwen niet dan het jaartje, iedere nacht dat van, zitten niet elkaar. Wie dat dat ik iedere nacht maar terug. En het slaap vertoef, ben je nog Ik in de moddervraag, een oh. De dag volgt de bogen dan voel ik mij als in een paradij. Zie ik de helderen voor de stralen, dan laat de zon de Mijn zolderkamer een paleis uh, ja, van als, wie? Als de zon schijnt ah. door de ruiten. Een duo Hofman. De Noord duo Hofman. Hofmoord. Nou, het liedje kende ik wel. Ja, ja, ja maar het duur niet. Maar gelukkig schijnt de zon hier ook een. Uh,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 een filantropische instelling in Zandvoort, wat niets te maken had volgens mij met dat min vermogend zijn of bleekneusjes of wat dan ook. Nou, zeg maar, dat, waar je het op doelt is de Clara kliniek ja? En de Clara kliniek die stond achter de, achter de Amsterdamse vakantiekolonie. En de Clara kliniek is uh, zeg maar een, uh, een, een kliniek geweest voor kinderen die leden aan uh, TBC.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 Uh, Davos, uh, ja, Davos is ook uh, zeg maar een plek waar mensen met longziekten naartoe gaan. En daar ook, daar, daar lag je, uh, de kinderen lagen daar bijvoorbeeld in de zon. In een, uh, lagen ze beschut op een, uh, op een bed uh, uitrusten. En uh, het, uh, dat, dat, dat kwam de behandeling ten goede. Vandaar dat je die glazen, uh, ja...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 En uh, dat was natuurlijk niet goed uh, voor de... want dan kreeg je een slechte indruk. De badgasten kregen daarvan een slechte indruk. Dus daarvoor werd een bewaarschool gebouwd. En, en ja, dat is eigenlijk het begin geweest... van uh, zeg maar de onderwijsvoorzieningen die we nu hebben. Uh, het gebouw aan de apostraat aan de werd, werd, werd te klein. En uh, er werd op een gegeven moment werd school aangebouwd... aan de weg in 1884. Nou, dat waren... Dat was een heel groot gebouw en dan konden 200 kinderen, konden daarin. En uh, ja, met, met dat was dus één school voor het hele dorp. Dat was één school voor het hele dorp, ja. Klopt. En ja, in die periode had je ook al dat, uh, zeg maar, de badgasten die hier langer verbleven, nou, die, de kinderen van die badgasten, die gingen dan ook hier naar school. En uh, ja, in.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 Choco, choco, chocolade Choco, choco, chocolade Choco, choco, chocolade Oh, choco, choco, oh je kop, een heel enkel keertje fijne Choco, choco, chocolade Koop een stukje voor een vrouw Choco, choco, chocolade Stukje voor mam, oh, choco, choco, een stukje voor uw man, Oh, mevrouw, je fijne chocolade, chocolade. Kop een stukje voor meneer. Iedereen in Milano wacht op mijn soprano. Zing ik mijn lied verkoop ik uw Al mijn fijne kleine stukje choco, choco, chocolade, chocolade. Ja, in heel Milano eten de mensen graag mijn choco, choco, chocolade. Eet een ieder met plezier. You're cool. Been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 Uh, hoofdonderwijzer was meneer Schumacher. Hè? Volgens mij werd hij Sjoemi genoemd in de. Of Sjoempi? Ja. ja. hè? Volgens mij was het een beetje een vreemde man. Oh, dat is Dus weet ik die indruk kreeg ik. Ja. Is een hele, dus, uh, hij, heeft, uh, hij heeft heel veel ingezonde stukken in de krant gestuurd. En hij had, had een. Volgens mij een opponent bij de Partij van de Arbeid, de heer Van Rijnbeek. En beiden zaten in het onderwijs. Rijnbeek was ook leerkracht.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 Ja, die heb ik gekregen toen ik afscheid nam als raadslid. Oh, ja. Dan ben ik uh, heel oh, dat is op die kaart. Oh, was dat die kaart? Ja. Oh, dat ik heb hem, ik kaart. heb hem toen weggegeven aan iemand die... Uh... Oh ja, dat is waar, want is volgens mij zijn we op hetzelfde moment weggegaan uit de gemeente. Nou, dat zou best Toch? kunnen, ja. 1990, ja, ja, ja. ja klopt. Ja, precies. Oh, ja, die kaart heb ik dus ook. Ja, ja zie je. In een zilveren lijst. Precies. Ja. Nou, in ieder geval, dat is een hele mooie kaart. En dan zie je hoe het dorp... Uh, ja...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 De uitbreiding, de hotels, de badgasten en de hele Rattenplan. Maar waar schrijf jij over? Jij schrijft over onderling hulpentoon. Nou, waar het eigenlijk om gaat is de, in het boek van nou, de, de, de eerste uh, georganiseerde ge activiteiten om tot enige organisatie te komen van de openbare ruimte in Zandvoort. Dat is één ding. En het tweede ding is van ja, er zaten hier, zaten hier heel veel mensen in hele slechte huizen.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 Die de zaak overnam van zijn vader en 25 jaar geleden daarmee is gestopt. Dus we gaan praten over alle groenteboeren van Zandvoort. Dat wordt een hele bijzondere uitzending Dus luisteraars. Volgende week zaterdag Jan Draaier over de groentehandel in Zandvoort.